De vrouw was een bekende van de politie vanwege een aantal berovingen. Onderzocht wordt of ze banden had met linksextremistische groepen. Ruim twee weken geleden ontplofte er een bom bij een spoorwegmaatschappij in Athene. Niemand raakte gewond. De aanslag werd opgeëist door de linksextremistische groep... revolutionaire zelfverdediging van de klassen. Rusland heeft vannacht een nieuwe drone- en raketaanval uitgevoerd op Oekraïne... meldt de Oekraïnse luchtafweer. Zo gaan er 183 drones en twee raketten...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 Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort, inderdaad. Goedemorgen, Met, uh, Hans. Ger, Ooi, oh, inderdaad ook. En uh, onze technicus uh, Thomas de Jong. Goedemorgen. En die de muziek heeft uitgezocht. Ik, uh, uitgezocht. En dat gaat Stelling heel erg goed. Zeddy, jij nou? Uh, swims. Streams, oké. Okay. Ja, u ja. kent hem wel. U ken, iedereen <laughs> kent hem natuurlijk, hè? Een nummer uit 2025. Iedereen uit 1980 kwam, goed. Ja, ja. nee, Hans, <laughs> nee, jij loopt ja, wel een absoluut, beetje achter, Absoluut, absoluut. Nou, we gaan even snel het programma een beetje doornemen. Uh, naast ons zit al Volkert Bloemen. Welkom, Volker.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 Heeft de tijd stilgelegen volgens ja. mij ook nog? En uh, op een gegeven ogenblik is besloten om wat hun, uh, toen, toen gemaakt is, om dat daar neer te zetten. Ja, en eigenlijk tijdens die tentoonstelling over Jood Zandvoort ontstond de teneur zo van: ja, dat, dat, dat doet eigenlijk geen recht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 Uh, ik heb jou een keer horen vertellen... dat uh, die mensen werden samengebracht in, in de stationsstraat. Daar moesten ze zich melden. Ja. En uh, toen zijn ze via de stationsstraat naar het station gelopen. Ja. Dat er ook zandvoortjes waren die stonden te klappen en te joelen. Nou, ik, ik, ik heb dat ook wel vernomen... maar ik heb nooit bewijs gevonden van dat het ook, ook gebeurd is. Maar als je, als je hoort uh, hoe er uh, af en toe gereageerd werd op ja. de Joodse inwoners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 NSB-gevoelens en dat soort dingen. Ja, ik weet niet of misschien is het wel omgekeerd. Maar dat, dat door de Joodse aanwezigheid. En dat, dat zie je in uh, meerdere uh, plaatsen dat waar veel Joodse mensen woonden. dat, dat het aantal NSB hm. of zo groot was. Hm. Ja. Maar goed, de Nationaal-Socialistische Beweging. die was hier uh, vrij sterk. Hè, met ook. Uh, vlak voor de oorlog met verkiezingen.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 Dus je had hier op lokaal niveau notabele beeldbepalende mensen die daarvoor uitkwamen. Huh. Waardoor, ja, naar mijn idee, toch mensen dachten van nou ja, dat zijn niet de eerste de beste. Huh. Laat ik dat ook doen. Ja. Ja, er wordt vaak gezegd ook... Uh,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 Ja, want nu heb daar ik een, uh, een mooie, heel mooie. Foto's van zien in het filmpje, en daar zie je precies waar alle Joden in stand Ja, wonen, dat zeg we, maar. Die, uh, zeg maar, die kaart uh, met de, die tekeningen, ja. waar ingetekend is waar mensen wonen, ja. die hebben we toen voor die tentoonstelling gemaakt uh -huh. in oh, die, 2016. En oh, na de rand is die, is die uh, daar neergezet in een heel uh, zwaar frame. Uh -huh.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 Brederode straat, kostverloren straat, dus, dus, ook wel uh, de nieuwe woningen die werden gebouwd uh, daar uh, vestigd. Ja ja ja. ja, ja, ja. ja. Morgen is het om 12 uur is er weer een herdenking. Hè? dat is elk ja. jaar, eigenlijk bij het Joodse Monument, ben je erbij? Ja, dat ben ik altijd bij. Ja, ja, ik was er vorig jaar bij, vond het uh, behoorlijk indrukwekkend. ja.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 Dat is toch op basis van een aantal aannames... Ja, want er, er zijn natuurlijk een heleboel boekjes uh, die elkaar een beetje overschrijven. Ja, waarschijnlijk oh, Ja, precies, ja, dat, dat krijg je. Dat maar hoe lang doe jij dit al? Het, het onderzoeken van, van de, de zaken uit Zandvoort? Ik ben in 2008, uh, werk, toen werkte ik bij de gemeente als projectleider Nieuw-Noord...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 Ja. waarom werden de modderkommen aangelegd? En, en zo, zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. En, ja, ja. heeft het me nooit meer losgelaten. Nee, daar kunnen we volgens mij nog een aparte uitzending over maken. Zeker. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar dat gaan we een andere keer doen. Want we gaan er een eind aan breien. Want de volgende gast is ook al gearriveerd, zag ik. Stefan. Uh, Stefan de Groot. We gaan praten straks over het, uh, de film Het Verborgen Verleden van Zandvoort. Waar, waaraan jij ook uh, meegewerkt mee ja. hebt. Dus, uh, maar we gaan eerst nog even naar muziek.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 Mm -hmm. En ja, Genootschap, Oud-Zandvoort, uh, ja. die heeft ook een uh, gigantische collectie. En ik heb natuurlijk uh, uh, Volkert ook... Volkert Bloemen uh, mee uh, samengewerkt. Uh, die mee he, samengewerkt uh, om, om dingen te checken, weet je Dat ja. uh, ja, data wel kloppen ja. uh, in zo'n documentaire. Ja, want Volkert heeft, heeft het museum ook, nog zeg maar, een hoop beelden, zeg maar, in hun archief. Het, het museum en, ja, het, en, en het museum Dat heeft uit een uitgebreide uh, collectie. Uh -huh. En die kan je online uh, gewoon inzien. Ja, ja inderdaad. Ja, dus daar is ook uh, uitgeput, ja. zeg maar. Ja, daar...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 Wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd ja. uh, in Zandvoort. Uh -huh. En ook ja, de aanloop ernaartoe. Uh -huh. Nou Deze film uh, die is dus vorig jaar al een keer vertoond hè, tijdens die tentoonstelling. Ja. Uh, uh, en nu is die weer uh, beschikbaar. Zeg maar. in, ja, we hebben nog. die uh, kanalen dat je hem kon dus, zien uh, weer. Uh. Ja, dus in het kader van 80 jaar vrijheid. Ja, ja. Uh, heeft het Zandvoortse Museum samen met mij besloten om het.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 Het van? Ja, ik, ik wist er wel iets vanaf en ook van, ja. de, van het nsb uh, verleden, verleden het het dansen, ja. En uh, ja, dat werd soms een beetje uit uh, proporties getrokken. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, in het begin was er een grotere aanhang van de NSB in, mm -hmm. uh, in Zandvoort. Maar als je dan later kijkt dat mensen meer duidelijkheid kregen wat er nou eigenlijk gebeurde, ja. werd het al minder.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 En, um, en ook het oppakken van NSB'ers aan het einde van de oorlog, dat heb je ook te uh, ja. kunnen vinden. Hè? Ja, dat kon ik opeens, ik weet niet meer precies. Uh, want dan je zit in zoveel verschillende archieven. Tuurlijk, ja, ja. Um, ja, die Bezoeken. heb ik weer ergens vandaan gehaald. Ja, je, je bent dan met dat verhaal ja. bezig. Ja. En eerst verzamel je gigantisch veel uh, ja. beeldmateriaal. En dan moet je toch een selectie, erbij vertellen eigenlijk, ja, een selectie he, ja. maken van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 Ja, zeker tijdens uh, de tentoonstelling en nu omdat ik het heb gedeeld... ook op uh, al die Facebookgroepen uh, gaan mensen ook hun eigen verhaal vertellen. Van, uh, en er zijn ook heel veel vragen van, uh, twee derde werd geëvacueerd eigenlijk... Ja, ja. omdat die bunkers gebouwd moesten worden. Mm -hmm. En dan krijg je meer persoonlijke verhalen dan ja, wel secondhand... dan van uh, de kinderen van... Weet je, of of ja. ja, de meeste mensen zijn natuurlijk nu overleden die ja, de het uh, vroeg, e echt uh, ja. hebben meegemaakt. Uh -huh. En uh, ja, vooral, uh, ik was toen bezig uh, met een andere tentoonstelling. We gaan naar Zandvoort. Uh -huh. uh, en toen kwam ik Frederik de Vos tegen. En die had net een boek uitgegeven uh -huh. over uh, ja, het begin van de oorlog in Zandvoort. Maar ja, uh -huh. dat was in 2019. Ja. Yeah.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 ...1940 Zandvoort binnenkwamen. Ja, hij komt er regelmatig in de film voor. Hij ja. wist nog een hoop trouwens, hè? Ja, ja. Dat viel wel op. Een hele parate uh, ja, kennis. kennis. Ja, absoluut. Ja, en ik heb maar kleine fragmenten mm -hmm. ja, gebruikt zo. voor de documentaire... Ja. Ja. ...maar op ja. het YouTube-kanaal staat ook het hele interview met oh, daar hem. Daar staat ook het hele interview. Ja, dus ja, dan, ja, dan ja, vertelt hij ja, ja. nog meer uh, in detail wat ja. er allemaal uh, gebeurd is. Begrijp ik. Uh, uh, wat ik ook begrepen heb, is dat je nu weer bezig bent met de film over Zandvoort. Een nieuwe film.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 Jij had het over een, een, een, een Facebook-pagina die je beheert? Nou, uh... nee, ik beheer het. Niet. Je hebt allemaal verschillende groepen. Dus uh, ja. je bent Zandvoort er als. Dat is een ja, groep inderdaad. Groep, ja, en, ja. en er zijn nog meerdere van dat soort. Dus dat is 4.000, mensen. Ja. Ja. ja, en daar heb ik ook de, de video opgezet. Oh, daar heb je de video opgezet over. Ja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 is 2009... Eh, ja, het dat heeft een aparte... Ja, ja. Ja, ik weet niet waarom het 2009 is... Maar ja, dat, dat wordt dan... Ze zijn ze ooit uh, begonnen in 2009. Ik denk het, <lacht> het wordt automatisch zo ja, gegenereerd ja, ja, ja, volgens ja. mij. Ja. Maar goed, uh, ik neem aan dat je iedereen kan aanraden... om die film te gaan zien natuurlijk. Hè. Ja, ja het, is, uh, het is vrij... Ja, toen kan er aan...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 ja, zeker uh, de jaren twintig. Dat spreekt me sowieso yeah. altijd wel yeah. aan. Yeah. Maar ik leer steeds meer uh, over Zandvoort. Yeah. Zeker omdat dat je dan tentoonstellingen gaat maken. En dan, ja. Ja, dan lees je heel veel dingen waar ja, je ja. niks van weet. Als je... En je kan Volker toch altijd bellen? Hè? Ja, daarom <laughs> nou Je <ja, laughs> hebt Volker natuurlijk een hele goede wat dat betreft. Ja, hij heeft Doe? een heel goed boek toen geschreven. Ja. Paul...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 to the game and come and play.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 Want het is een speciale versie. Speciale dag. 80 ja, jaar. Ja, dat toch? kan je zeggen, eh, Carina. Eh, het is 80 jaar geleden dat eh, aankomende 5 mei... dat Zondvoet be bevrijd is. Door de Canadezen. En eh, we, we moeten dus flink uitpakken. En eh, daar was de gemeente ook mee eens. En dus dat hebben we gedaan. Eh, we, we hebben... Eh,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 je hebt de Bill Bakers uh, big band van 21 man met twee zangeressen. En die spelen ook uh, oorlogsmuziek, 4045, Andrew Sisters, Clem Miller, een heleboel. Dus dat wordt grandioos. Het is een grandioos uh, alternatief.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 en ik hoop dat mijn dochter ook even gaat rijden. Dat vind ik zo wel leuk. heel familieverstand. Ja, daarom. Dat is altijd wel grappig. Dat is leuk. Maar dan kan je zelf ook even daarom. een keertje wisselen. En dan je ja, naar de Big even, Band kijken. Ja, even een watertje nemen, een Dus dat wordt uh, geweldig. Ik twijfel er niet aan. Nou, ik ook eigenlijk niet. Ik ook niet. Maar um, je hebt ook vorig jaar iets verteld over de.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 ons kunnen verheugen. Kun je nog één keer zeggen: uh, vanaf hoe laat, wat zijn je nou? Uh, vanaf 11 uur uh, kun je instappen in de jeep. Ja, rond die tijd. Ik, tijd? Ik, ik, Voorst wat nee. er nog even papier komen. Ja. Maar in ieder geval, vanaf twee uur tot half negen is er muziek, vers verschillende bandjes. Nou, bij het hoogtepunt, uh, right, Bill Baker's Big Band. En uh, ze spelen ongeveer van half vier tot half zes de big band. Nou, ja, voor de rest wordt het ingevuld reken. tot andere bands. Ja. En uh, ik hoop dat wij uh, nou ja, heel lang rond kunnen rijden, mogen rijden. En uh, ik hoop dat ik een heleboel uh, mensen in mijn jeep krijg. Nou, daar en, gaan we voor. Dat lijkt me heel erg leuk. Ja, nou het is echt je hobby. En het ja, is ook leuk. Ja, dit uh, is heel leuk. Ja, en je wil dat ook echt graag uh, blijven doen en uitdragen. Ja. Dus uh, ja. nou, we komen kijken hoor. Oké. Okay.